Dan zouden we samen nog een gedeelte trachten te lezen als Gods heilige woord. Het welke hij beschreven vindt, in twee kronieken, en daarvan nader het 33ste hoofdstuk. Wij noemen twee 2 kronieken 33. <coughs> Manastrum was 12 jaar oud als hij koning werd. Er regeerden 55 om het Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des heren. Naar al de gruwelen der heidenen, die de Heer voor het aangezicht der kinderen Israël. uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogte wederop die zijn vader Jehistia ja, afgebroken had, en richtte de Baals altaren op, en maakte bossen, en boos zich neder, voor al het heer des hemels, en diende ze, en bouwde altaren in het huis des Heeren van het welk de heren gezegd had, de Jeruzalem, zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het heren des Hemels en beide de voorhoven van het Huis des heren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan en het dal des stoot van hen om en pleegde de koeferij en de kap op koeverij af. En toverde hem. En hij stelde waarzeggers En duivelskunsten hem. En hij deed zeer veel kwaad In de ogen des heren. Om hem tot toren te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis. Van die gesneden beeld. Die hij gemaakt had. In het huis God van het welle God gezegd dat tot David en tot zijn zoon Salomo in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit al de stammen van Israël verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. Eruit. En ik zal den volk van Israël niet meer doen wijken van het land, dat ik uw vaderen besteld heb. Alleen zou zij waarnemend te doen, al het ik hun geboden heb, naar de ganse wet en de inzettingen en de rechten door de hand van Mozes. Zo deed men achter Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen, die de Heer voor het aangezicht der kinderen Israëls verdeld had. De Heer sprak wel tot Manasseh en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Daarom bracht de Heer over hen de krijgsoverste die de koning van Assyrië had, de welke Manasseh gevangen namen onder de Donen. En zij bonden hem met twee koperen tegen hem en voerden hem naar Babel. En als zij hem benauwden, bad hij het aangezicht des op zijn schot en het aan. En verneedde zich voor het aangezicht van de God zijn Vader En bad hem en hij liep zich van hem verbidden, en hoorde zijn smaking, en hij bracht hem weer te Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen kende de dat de Heer God is. Na deze bouwde hij zijn buitenmuur aan de stad David aan de westzijde van Gihon in het dal, en tot de ingang van de westpoort en omsingelde over en verhiefd die zeer. Hij leidde ook kruisoverste in alle vaste steden van Juda, en hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des heeren weg, metgaat het oude altaar die hij gebouwd had op den berg van het huis des heeren en te Jeruzalem, en hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des Heren toe. En offerde daarop dankofferen en lofofferen. En zeide tot Juda dat zij den Heren, den God Israël, dienen zouden. Maar het volk offerde nog op de hoogte, hoewel den Heren hun God het overige nu der geschiedenissen van Manasseh, en zijn gebed tot zijn God, ook de woorden der zieners die tot hem gesproken hebben, in de naam van den heren, den God Israël zit, die zijn in de geschiedenissen der koningen van Israël, en zijn gebed, en hoe God zich van hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonden en zijn overtreding, en de plaatsen waarop hij hoogte gebouwd en de bossen en de gesnedere beelden gesteld heeft, eer hij vernederd werd ziet. dat is geschreven in de woorden der dieners. En Manasseh al sliep met zijn vaderen en zij begroeven hem in zijn huis en zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats. Amon was 22 jaar oud als hij koning werd en regeerde twee jaren te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des heren gelijk als zijn vader Menaske gedaan had, want Amon offerde al de gesneden beelden, die zijn vader Menaske gemaakt had, en diende dus zat. Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht, de dus heren, gelijk Menaske, zijn vader zich vernederd had. Maar deze Amon vermenigvuldigde zich dus vroeg. En zijn knechten maakten een verbintenis tegen hem, en doden hem in zijn hand. Maar het volk des lands sloeg hen allen, die de verbintenis tegen zijn koning Amon gemaakt hadden. En het volk des lands maakte zijn zoon Josiah koning in zijn plaats. Biddag. Een groot woord. Een groot woord. Nee, van de grootste woord. Is de benaming bidder bidder Mooi zo bedenkt. Wat is daar de inhoud? Van dat woord biddag, bidden, bidden, bidstof, bidstof, gebed. gebed, gebed, gebed. Wat is een biddag zonder gebed? Geef zelf maar aan te zeg zelf maar. Dan missen we de inhoud van dat woord. Want dat woord biddag wil zeggen. Uit behoefte. Uit behoefte. Uit behoefte. En de behoefte is de pit van het bed. En een gebed zonder behoefte. is zonder pit. dat zonder pit. Dat zijn een gebed met lege woorden, met lege woorden, met koude woorden, met levenloze woorden, met woorden waar de waarheid van zich, dit volkeert me. Met hun lippen. Maar daar had ik sterven. Ik denk dat Gideon. In Richter 7. En 8. Biddag gaat het. Ze was nooit. Ze was sterven en omkom. Ze was sterven en omkom. En biddag niet maken. Je moet geboren worden. Je moet geboren worden. Biddag moet geboren worden. Ik denk dat hij Kuurjaar. In zes en zeven en van je zaaien ook. Biddag gehad Ja. Samarit lacht daarin. Met 185.000 man. Ze zagen allemaal de dood. Ze zagen allemaal de kracht. Zij dat verloren. Dat verloren. Zodat die het beste kunnen bidden. Die verloren zijn. En de verlorenheid de. Als een mens. Zijn persoonlijk leven nagaat, ach wat een reden zou er dan niet zijn om dit dag te houden voor hemzelf, voor zijn vrouw en voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. Terwijl het leven zo kort, mijn buurman, hier aan de rechtshand, die, die naast me woont, ging maandagmorgen even naar de dokter voor steun En terwijl hij bij de dokter was, krijgt hij met een broer. En er komen er nog twee overeen. En hij legt al regen op die terug. We zien het wel, maar we geloven het niet. Dat dat ook voor ons elke dag kan zijn. En dan geloven Ja. Ik geloof je wel dat ik het tegenop zit. Ik weet vanwege de vele duisternissen die onze zielen, kostenhuis, landelijk, kerkelijk en huiselijk omringen haar te moeten hebben om een beginnetje te maken. Het is donker. Het is zo donker. Het is nachtdood. Het is nacht. Als we denken aan het koninklijke vorstenhuis, dan wens ik wel dat God me in gebed krijgt. Maar ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Als ik me open, als ik me open van het teder op mijn op, dan breng ik dus geen zucht voor die arme koningin en voor het arme vorstenhuis. Ik heb alleen maar een wens, een wens, een wens. Dat de God der ouden, dat de God der ouden de arme geslacht nog aantast. En de nog eens een. En de nog eens een. En er nog eens eentje de keer dat het verluid van de middenleven is door van de prinswil. Van een Maurits, wiens sterrenbed nog door de voorzitter van de Senauden 1618 is gestreden. Ze samen weg te doen. Ze samen weg te doen. En als ik dan afstrak. Van het vorstenhuis naar onze land te regeren. Dan zeg ik, we hebben geen regering meer. Want we worden door het volk geregeerd. De regering is slecht. Het volk zegt dus, het volk zegt zo, Het volk maakt het uit wat er gebeuren moet. Het volk maakt het uit wanneer we staken moeten. Wanneer we beginnen moeten met werken. De hele regering, die heeft naar God te worden. Naar de woorden van God. Dat zegt bij het land, waar de koning in. En zalen mogen thuis, wanneer uw knicht. Van jongstaf afweelt door de goud. Zal ik ten laatste een zoon naam willen worden. En al het volk kan regeren, En ieder het verstand kan regeren. En iedere week hoe het gaan moet. En iedere week hoe het wezen moet. En om de kusten. Ze hebben mij gelacht. Wat wij zijn. Wat wij zijn zelfs nog hebben. Heb je nog een gebedje voor de regering? Ik kan niet, ik kan niet, ik heb het niet, ik zet het tot mijn stand en tot mijn smart. ik heb het niet, ik heb het niet. De wet van onze regering rust nu weer op de grondwet van het eten of het tuin is te goed. Dat maar God doet met ons land niet af, hoor. Je hebt het laatste woord. Je bent het laatste woord over het land houden. En zelfs een raad uitvoeren. En zeker tot de laatste toevoegen. Dat is onze regering. Bedankt. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> We waren gelukkig, maar zo ongelukkig waren we ons, dat we me niet meer op kon houden met bidden voor de mensen na de persoonlijke ritueel. En Voor het gemeenschappelijke, kerkelijke leven in ons vaderland. Ik heb nou weer een wens en geen gebed. Een wens en geen gebed. Je zegt zeggen, man, die staat er toch ook naar bij. Dat staat ook. Dat staat ook. Staat er ook naar bij. Staat er zo arm bij. Dat moet zeggen ook, tot, Dat staat toch aan. Als ik zie. Dat er in het kerkelijke leven is bij ons verband. En in andere verbanden. Dan zeg ik ook. wat je kunt ons generaal en kerkelijk verlaten. Verlaten. En weet je, wanneer ik zou weggegaan zijn. Zet is te gaan. En we hebben hem laten gaan. We hebben hem laten gaan. Ik heb in Riesendam wel eens gezegd. Tegen de kappelijke zanten: Zeg als nou je vader of je moeder. Moordig in de zin gaan pakken. En je vraagt haar moeder, waar moet dat nu toe? Ze zegt, kind, we gaan naar Duitsland. Maar jullie maken niet mee. Jullie moeten hier blijven. Zeg, wat zou je hem doen? Toen zei iedereen. Ik ben hier op mijn moeder vast. Ik ben hier op ze vast. En dan liep ik ze niet vast. Maar wij hebben God laten gaan. En wij hebben hem niet vastgehouden. We Wat is er nou meer? Je hoeft niet bekeerd te weten. En je hoeft niet zo licht te hebben om dat te zien. Dat er kerkelijk niet meer is als verwarring. Verwijdering, versplintering, de duivel en de gewoon De gomzienheid te werken. En de God, dat kleine beetje wat er nog is. Van de vrede God, dat loopt erom de Dat verteert erom. Dat zegt waar ze dat einde. Want je moet denken, de godsdienst doet niks liever als scheuren, verscheuren en verwijderen. Dat is de godsdienst een werk. Dat is de godsdienst een arbeid. Maar in Kruij moet die vrezen, God. Dat deed de Jeremia en mij uitroep. Lang, lang, lang. Oh, des teerlijk. En je weet hoe ik me deze als ik Dat word je op de school voorgaan. En in de kerk, ging ik, dat ik ga. Daarom was ik nog een beetje dieper af. Van het huis naar de regering. En van de regering naar het kerkelijke leven. Toch? En van het kerkelijke leven naar het schoolleven Naar het school leven. Van deze dag van de meeste scholen. In zonder van het hoger onderwijs, waar meer, minder waardig onderwijs gegeven wordt, onwaardig onderwijs, dat onderwijs. Ik was laatst bij een moeder, ja, ik geloof van een wekerom dat mensen zei ik kreeg terug, ging, weet er ook geen weg meer mij, dat mijn kinderen tot niet thuis komen van die hoges, zo dat ik vertrek. Is het is verschrikkelijk van die meisjes op de dertiende en veertiende jaar voor een onderwijs. Ik heb er nog eens over gedacht en nog eens bedacht. Dus ik denk, ja mensen mezelf, of mensen, je kan niks beters doen als die kinderen van het hoger onderwijs afvallen. Want dan haal je van het minderwaardige onderwijs niet Wat zeg je, maar tegen die mis. Dat ze dat onwaardige onderwijs niet langer meer toe. Ze zeggen, maar wat dan? Wat dan? Wat dan? Dan betaal je maar een paar honderd kuldeboeken. Als je zegt. En dan ze zeggen, daar zijn we niet mee tevreden. Ga je maar een week zitten voor je kinderen. Dan ga je maar een week de gevangenis in, dan zit je er ooit in. Zo zouden onze ouderen het gedaan hebben. Ze zeggen, dan gaan wij voor ons staan te Dat vervloekt de onderwijs, wat vandaag een keer wordt aan armen armenhuilen, waar de zee de in gedronken wordt. Als het water de bestemt, dat valt op een uitgedroogde aarde. Het is waar. Het is niet met alle scholen gelukkig nog hetzelfde. Er zijn nog enkele scholen Die proberen, proberen, verder kunnen het ook niet brengen. En verder zullen het ook niet brengen. Die proberen nog een beetje orde en tucht en onderwijs te geven. Dat proberen ze nog. Dat worden Amersfoort nog geprobeerd. Nog geprobeerd. Ik weet niet of dat zal blijven. Want hoe groter de school wordt, hoe minder het onderwijs is. Maar het is vandaag nog de aangewezen weg. Het is van het minste nog het minmin. -min. En dan hebben we gelukkig het voorrecht nog. En dan mocht we een bidder te krijgen voor onze school. Dan de onderwijzers onderwijzen maar gewoon. om onze kinderen onderwijs te geven. Waar ze nog proberen te vertellen dat er bij God een vrije verkiezing is. En dat er een onwederstandelijke route is. En dat er een oorzakelijke rechtvaardig maat is. En een onmisbare maar Dienen gaan, ben ik toch nog een beetje blij en al mijn ellende. En al mijn ellende. Dat dat er nog is. En dat ik dat nog mag bezitten. Wij gunnen dat onderwijs. Deze personeel van lager en hoger onderweg. Op zo'n misbare tegen van bij de waarheid te maken blijven, Te blijven. En onze jeugd voor te houden. De gevaren van deze tijd. En de zuigkracht van deze wereld. Maar nu zag ik nog één stapje. En dan gaan we proberen. Proberen dan nog een ogenblik tot de persoonlijke bekeren, En die blijft er ook. De particuliere genade die blijft er. God zelfs zijnde eruit aan. En als straks de laatste uitverkorene geboren. Dan zal de hemel vol zijn. En als de laatste verworpeling geboren. Dan is de hel op, op. Dan is de hel ook Dan Want de hemel komt vol en de hel komt vol. En nu weet, wil, wil ik dit alleen maar aanhangen: dat God krijgt gelukkig, gelukkig, gelukkig, eeuwig de eer van de hemel. En van alle hemelingen. Ja. En hij krijgt ook eeuwig de eer van alle doemelingen die voor eeuwig te doen zijn. En we gaan het dan nog iets van We je niet denken. Dat er bij God leed vermaakt is. Wat is er in God niet. En dat komt er bij God niet. God heeft geen leed vermaakt. God krijgt geen leed vermaakt. God heeft alleen maar recht vermaakt. God vermaakt zich in het recht. En hij vermaakt zich door recht. Door de gezaligde tot zaligheid. En door de ramstaligen. Tot een eeuwige doem waar te zijn. Maar ik zou nog één stapje zakken. wat ben ik dan? Dan ben ik in mijn eigen gezin. Dan ben ik in mijn eigen gezin van mijn kinderen. En van mijn kleinkinderen. Mijn ouders hebben jullie nog wel eens een bedag voor jezelf. Hebben jullie nog wel eens een bedag voor je kleinkinderen. Onze oude die zeiden, de reformatie moet van huis uitgaan. En als het goed gaat, moet de reformatie van je ziel uitgaan. Van je ziel naar buiten, komt ze mezelf van huis en dan komt ze mezelf buiten uit. Ziet daar meer over dan schuld. Dan wil ik het wel voor je zeggen. En dan zeg ik het van mezelf. Ik ben maar de vader. En maar de grootvader. Maarzelfde. Maarzelfde. Mijn kinderen hebben er boterham. En daar ben ik blij mee. Ze vergunnen Maar ik heb er ook de meeste tijd genoeg aan dat ze dat hebben. Want met een tijdelijke boterham wordt het straks sterven. En jij hebt in de hel geen brood nodig, want er is geen brood, er komt geen brood dan zou men het eeuwig, eeuwig, dit honger moeten doen. De leren mochten zich nog ontvermen over ons vaart en over ons kleinzaak. En ze mochten in waarneming nog eens van ons worden. Als het zijn volk, waar kom je dan terecht? Dan kom je terecht in marie Toen brachten ze de kind. Daar gaat dat verloren kind. Daar gaat dat verdoemde kind. Daar gaat dat vervloekte kind. Daar gaat dat verloren te leggen kind. In de school. De reed door de barmata. En Christus omhelzen het. Peter is niet. En Johannes ook niet. Die dus zei: Dat hoeft niet zo klein. Dat hoeft niet zo klein. Laat ze eerst maar wat groter worden. Maar Jezus zet die grote mensen aan elkaar. En die laat de lijntjes komen. Och, was ik ook nog klein. Dat denk ik wel. Als ik bij mijn kinderen kom. En dan zo'n klein kind te zien met armen neemt. Ik koek houdt het koek nog eens klein. Toen de koek nog eens zei armen van over. En met een eikprim vertoest. Ook oh, al houdt hij niet van grote. Houdt alleen van klein. Maar om in aandacht een ogenblik te verpalen. dat allesgeen wat onder het schijnt dat er eeuwige verkiezing ligt. Niet sterven zelf vooral eerder zienend door recht en gerechtigheid in het bloed van Christus voor eeuwig recht en gezaligd En dat wel naar het u voorgelezen schrift van 2 kronieken 33 <coughs> van 10 tot 13. Ik lees u voor twee kronieken 33 van 10 tot 13. De Heer sprak wel tot Menester en tot zijn volk, maar zij merkte daar niet op. Daarom bracht de Heer over in de krijghoferte, die de koning van Assyrië had dewelke menester gevangen namen onder de dood. En zij bonden hem met twee koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als zij hem benauwden, wat ga je het aangezicht besteren zijn, op aan, en vernederde zich Zeer voor het aangezicht des Gods zijner vaderen. En dat hem. En hij liet zich van hem verdoen. En hij hoorde zijn sminkingen. En hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende men Assad. Dat de Heere God tot er tot zo is. Het was ook een van de stammen heen. Als Israël een koning ontving met de vreze God. Het tien stammenrijk heb er nooit één gehad. Van de negentien op de twintig die er geweest zijn. Nooit één gehad die God bent. Dat is ook een oordeel. Dat is ook een oordeel. De stam van Juda. Die heeft er nog enkele mag hebben. Ons land heeft ze vroeger ook gehad. Maar gehad. En nu lees je Een zoon van een zeer godverruchtig mens. Waar je zelfs niet. Van David leest en van Salomo wat je van Iskia leest. is had een ziel vernederende aanklevende genade, De welke David en Salomo niet had. Er waren slechten ook, hij kleedde de meer aan. Als een van de koningen, die je Och, Gernadische vrijheid. Gernadische vrijheid. er is. Oh, Och, genade is te vrij. Genade is te vrij. En hij heeft eerst kia. Als zo'n God gerezende vader. Een kind uit de noodgast. Dat kan je lezen in Jezaja 38. Want die man kon niet sterven. in had geen De lamp van David werd uitgeblust. Dus die menassa die moest geboren worden. Tot de openbaring van de menswording van Christus. Daarom getuigde hij ook in Isaiah 38. In die, in die laatste vers de Vader. Toen had hij nog een kind hoor. De Vader zal de kinderen de waarheid vertellen. Dus daar kreeg hij stia, bij vernieuwing in de belofte. Dat hij zonder zaad niet sterven zou. Maar dat de Heer hem zaad zou geven. Het is gebeurd ook okay, Maar je kan op God dan. Op God kan je Je hoeft nooit te denken dat God wat zegt. Niet op de klas. Maar die God de Heer Die is ook in 84 jaar geworden. Wij zouden zeggen, heren, hadden we hem er maar 94 laten worden, Maar hij is er maar 54 voelen. Hij is er maar 54. Niet lang niet. Dan zo'n man. En dan had hij nog 15 jaar cadeau gehad. Dus je moet er nog bij rekenen bij die 54. Niet naartoe rekenen, maar bij rekenen. Hij was 25 jaar oud. Toen de koning werd en heb 29 jaar geregeerd. Dus rekent het aan zelf maar uit. Dan kom Jan aan de 54. weg van zijn licht. De koning in Israël, die werden het doorgaat niet uit. Salomo is er ook maar 57 geworden. Wij zouden zeggen, heren, zo'n wijze man, die hebt toch wel wat langer kunnen blijven. En David is er ook maar 7 toe geworden. Toen was de man afgelegd, toch? Toen was hij helemaal afgelegd. Met andere woorden, toen was hij versleten. Toen was hij versleten. Ja. En het zou niet moeilijk voor je zijn, Eden, om in te denken: dat hij Sia wat afgezucht heeft voor die jongen, en wat afgebeten heeft voor die jongen, toen hij ging zien dat hij ging sterven. En die jonge onbekeerd bekeerd nalief, En zijn ze nog maar twaalf jaar. Het is een oordeel voor een huisgezin. Gaan ze een vader of een moeder zo vroeg moeten missen. Dat zijn slagen van liefde. Je kan het niet uitbreken. Nee, je kan het niet uitbreken. En genade is wel een erfenis, maar geen erfgoed. Ga niet van vader op zoon, of van moeder op dochter, zoals in deze tijd. Maar genade valt in Salomo en niet in Absalom. waar allebei zonen de Genade valt in Jacob. En niet ineens een zak. hadden beiden een vader. Genade valt net zo vrij uit te nemen als in de winter de sneeuwvlokken uit de wolken nemen. Dan krijg je er wel eens naar staan te kijken en zeggen: Kijk, die sneeuwvlok die zal daar neervallen. En dan valt precies daar neer. En je denkt dat die ginsen vallen en een valt daar niet. God geeft elke sneeuw een bestemming. Elke sneeuw ja. God is groot. En wij begrijpen het niet. Maar eens keer ga sterven in een keiën zien. Dat aan dat hof van ik keer ook maar een huipelaas bende wil ik. Een gefeind behuig gelast ben ik. Terwijl ik zich onderworpen heb aan de vrezen God van Iskia. Maar zodra die dood was, was hij ze stop. We gaan het anders doen. Toen was hij nog maar nauwelijks ja. Want je leest van Joas dat je jeugd nog maar zeven jaar was. Maar daar was nog een priester, Jojeda. En die voelde die Joas op. En zolang die priester maar leefde in het toek, leest 2 kronieken 24 maar. En hier in 2 kronieken 34, daar lees je van Josia, die was 7 jaar toen die koning werd. Nou, dan hij bent toch ook nog maar een kind, Maar Maar ben je toch ook nog maar een kind. En daar staat van, en het deed wat recht was in de ogen gestuurd. Zeven jaar dat de vrede wordt bedenk. Ja. Ik kwam mijn kinderen en mijn kleinkinderen niet beter kunnen als de vrede wordt. Maar deze menasse werd meegenomen door het door al die vorsten, door al die voorname personen werd hij meegeslept. En van de ene zonde, ik zal het maar kort zeggen. Hij heeft zich uitgeleefd tot aan de zonde van de Heilige Geest. Verder komt hij niet aan het al die verder gedaan. Goed luisteren. Hoor. Want als je dit twee, kronieten 33 leest. Dan lees je in 7, 8, versen 20 om de 20 bekende zonden, openbare gruwelen, van hoererij, van afgoderij. En van de gruwelen te Jeruzalem, hij timmerde de tempel op slot, en vernietigde de inzettingen God en de rechten God. Moet zo bedenken. En Manasseh gebruikte een tempel voor zijn eigen altaar. Om den God der vaderen maar tot toren te verwekken. En zijn gramschap te ontsteken. Totdat hij zich ten laatste ontlasten zou. Over een land en over een bos. En nu sprak de Heer wel tot Manasseh. doet hij tot ontzoeking. Kijk eens naar die aardbeving van de Roemenië. Kijk eens naar die aardbeving van Turkije. Kijk eens naar die aardbeving van China. Nee, wij hoeven niet te zeggen dat we niet gewaarschuwd worden. En ziet dit naar onze regering. Ach, die mensen zijn bedeeld met een geest van slapheid. De waarde zo zeggen, vrouwen hebben. Vrouwen hebben. Die de zonden niet meer durven noemen. En geen getrouwmakende genade. Nog ernst voor de waarheid meer te vinden. Dus allemaal beloven. En dwars het geven. Ame beloven en dwars het geven. Dat zie ik in deze stemming ook al Alles beloven en dwars het geven. ze hebben niet anders de Ze hebben niet aan. De en deze menacht die heeft zich zo rijk gemaakt, dat hij moest sterven of bekeerd worden. Eén van twee. En als een mens tot sterven schrijft, dan sterft hij waar je ook bent, waar je ook staat. Als een beker voor en zegt, God, nu is genoeg. Ik heb nu genoeg gezien, vijf. Ik heb nu genoeg gehoord. Dus nu is een eind te maken. Ach, oh, wat een wonder dat hij aan ons nog geen eind maakt. Zijn er nog onder ons die zeggen, nog maar. Ik heb mijn eind verwacht. Ik heb mijn dult verwacht. Ik heb mijn huil verwacht. En ik zit hier nog. En ik ben hier. Zou er wel niet veel zijn. Want het is doorgaans maar een enkeling. Het is doorgaans maar een enkeling. Hij hey, waarschuwde wel, maar aan de waarschuwing niet helpen, dan komen de klappen Aan He? de waarschuwingen niet helpen, dan komen de slagen. Zo deden wij vroeger ook, ouders met die kinderen. Je waarschuwde dingen vier maal, maar tenslotte zei, Denk er om, als je ermee aanpakt, dan zijn het het zijn vooral de keren waarin ik het niet gedaan heb. werden ze gewaarschuwd Waarschuwen jullie ook die kinderen nog wel eens wel? Zijn ze nog wel eens een keer waard als ze door elkaar is stuk Of hoeft dat nooit meer? Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning was. Eet uw kind ook koning in huis? Heb je kind ook maar te bedelen? En je kind ook maar te zeggen: Vader, ik doe dit en moeder, ik doe dat? Dan is het net als met Manasse. Twaalf jaar en dan zijn ze al koning in huis. Gelijkheid was het wat. O oh, ouders, ik moet verder. Ik moet verder. Ja. Als ik zie in de meeste en vele huisgezinnen waar de ouders als slaven en onderdanen van hun kinderen aan tafel zitten, kinderslisten, kinderslisten. De neer is wel tot men naaste macht. Toen zei ach ja, jij hebt zoveel van oorlogen gehoord, als zoveel van pestalentie, als zoveel. Die, die profeeten roepen altijd maar narigheid uit. Ze roepen altijd maar zwarigheid uit. Ze roepen altijd maar over de dood en over het oordeel en over het graf. Die mensen kunnen nooit namen dat ze mensen benauwd maar. Die naam hebben we ook niet. Die naam hebben we ook niet. Dat is goed. goed. Ik geloof dat het veel te weinig doet. Dat het is. En ja, die mensen, het eerste waar ze mee beginnen, dit mag je niet, en dat mag je niet, en dat moet je, en dat je laten, en, en, en als je niet bekeerd wordt, dan ben je verloren, je wordt er net zo moe van, die mensen die maken dat je niet meer leven kan, o, geliefde, wat zou ik gaan leven, aan de oom kwamen die niet meer leven kunnen. Ik heb tegen mijn kattelijke zanten wel eens gezegd, kinderen, ik ben bedroefd omdat jullie niet zijn. Ik heb smaak omdat jullie niet Dat zou verblijft en het was alleen in deze morgenuren dat God dit arme stof gebruikte tot de lof. Om slaapt om straat te, te verwoesten, je arme ziel te verhuizen. Geliefde, je gaat niet voor een jaar verloren als je sterft, maar je gaat voor een, Voor een. Voor <coughs> Wat zou God met die manassen doen? Als hij daarmee doet, zoals manassen doet, dan pakt hij hem in zijn nek en dan bombelt hij hem voor een voor in de helft. Dat heeft hij meer dan duizend maal verdiend. Wat een volk van God dat hij vermoord heeft in de straten van Jeruzalem. En tenslotte in Jezaja, Nog door gezegd. Dat moet er mission zo'n anders gebeuren. Als voor eindig verdiend wordt. U zou ik haast vragen. Zou er nou nog een geestje Ja stop man. Stop. Wat dan? Wat dan? Dat is het. Hier zit erin. Die is veel slechter Wat mijn nasse aan de buitenkant uitgelegd heeft, dat word ik dagelijks waar aan de binnenkant. Ik waar. Ik waar. Mooi betekent onder men nasse doorkracht. Ze zeggen: Oh god, die zit erin. Men nasse leeft nog uit. Maar, en dan konden ze nog gaan zien wat was. Maar nou, van mijn denken is in de kwart ze moesten hier eens kunnen kijken. Ze moesten hier is kunnen kijken. En dan zo'n zalige vaal en zo'n rampzalige goddeloze zo nagelaten. Daarom bracht God over hem. De krijgoverste, wij zouden zeggen, heere maak toch een eind aan die man. Wat is dat meer als een gruwel. Wat is dat meer als een tuchtiging en een afbreking van het ganse rijk Met eerbied gesprekken? kon God dat niet. Dat komen niet doden, voordat u winter geboren. is. Dat komen niet naar de hel werpen. Van zijn zoon zou voor hem gaan. God kon hem niet uit het verbond. Want het hadden had hem er van een zachtheid En dan lees je Als die Assyrische koning zijn krijg over, menassa van een troon Ja vlucht hij dan naar de kelder. O, oh, God, help me nog. Vlucht die nog aan het vuur. O, God, help me nog. Dus de was tegenin. Zolang die komt, heeft hij zich verzet tot de laatste adem. toe toen moest hij capituleren. En alles had hij nooit gedaan. Vandaag worden de mensen makkelijker bekeerd. Of oh, jij ja, zulke makkelijke mensen op de wereld. Zijn zulke makkelijke mensen, of die willen elke dag wel bekeken. Maar nooit zoals God het wil. Want God bekeert een mens met de vernietiging van zijn eigen leven. Hij vluchtte als een doorn onder de doornen. En daar zat hij als een razend dier als een woestdier, het was eigenlijk een mens meer, hij proestte van vijandschap. en van tergingen van alle zijden, zodat de geschiedenis zegt, dat ze hem onder die doornen vandaan geklaut hebben, met rieken en haken en rijzen. Dan zouden zeggen tegen zo'n de man, zet een pijl op je boog, ziek die man dood daar in die doornen, een moeder was. Ik denk dat nog die van de oude schot in het verband geweest is. De oude schot in de liefde goed geweest is. Want die manasse, die was niet van zijn eigen krachten, vertrekking en verzien. Dat we een man maken toch een einde af. Door doorgaan, kunnen, zo minder de ogen heb je hemelsgemeente kunnen worden. Zo min zal ooit het verbond doorgrond kunnen worden. Was die niet aan Christus zien? Gaan Christus hem niet voor zijn rekening? Moest Christus Manassas verliezen. Hij Heeft liefde 10 miljoen en doet er nog zo voorbij. Verworpenlijnen die twee minder erop gemaakt hebben dan als dat die hele menasse van licht die, die zelf uitverkoren heeft. Om wederwaard te worden. God houdt van zijn kerk. Mis uit. Mis uit. Zelfde waarheid vervuld Zelfs een uitloop terug naar. Hij wordt gegript. Omdat het niet hoort. Omdat het niet hoort. Hij kan niet aan de overmacht komen. Maar had men als een overmacht kunnen krijgen, hij had gans als Syrië uitgeroeid en ik durf het haast niet te zien. Wat of een mens is en had een onge, wanneer die denkt dat de dood of pijn of smat. en dan zonder zalig maken de genaar, dan zegt de waarde, ze zullen vloeken op hun komen. Als zij door de verdrukkingen zullen gaan. Ik heb van zijn leeg wel eens zoveel pijn en zoveel smakken. Dat hij erop op God ikzelf in de nacht van zijn strijd op krant stenen worden. Wat spaar zijn zoon dan niet om hem te behouden. Want nu wordt hij gevoerd naar Babel. We zullen zeggen, nu zal het toch niet zo veranderen. Nu zal hij we toch wel aan weten aan te roepen. Nee, nee, niet. Al hangen zo'n de hel. En al laten zo'n dat tienduizend hangen. Dan zal er de minste veranderen tegen de niet worden wat als vijand geboren wordt. Wat zonder meter nooit geen vriend. Nooit. Daarom zegt Christus, krinsen Tenzij dat gewederom geboren. En dan wint ze met twee koperen En een mooi koning geweest is. En een mooi niet, maar dat zich op hen toetreedt. Dan moet het er in mijn eens thuis, kom Je niet meer kan weer. s'nachts, je niet meer kan weer. Daar. Daar bij, bij je varkens sterven. Daar bij, bij je koeien sterven. Daar op je hoofd. Daar, daar overal. Oh, overal oh, is maar dood. Overal oh, is niet doen. En dan moet ze luisteren wat er voor hier te doen. Dan zeggen ze. er was maar nooit geboren. Voor de verloefs tegen zij de dag waarin mijn moeder met haar baas En vervloed zei er wie daar die knecht. Die mijn vader boogskrapte. En u is nek te boer. Geliefde. Ik, ik, ik stippelt het maar hoor. Ik stippelt het maar aan, Want het is mij niet mogelijk. Om die eeuwige vijandschap in ons tegen God te openbaren. Daar zijn geen woorden voor, maar dit weet ik wel. Als God de vermoorde was, dan hadden we alleen geen enige middelen voor andere dagen vermoord. En had ze de leuk niet Ik zou haar willen vragen: tegen ons zullen de God moord hebben ons En dan toch door God dan is de ere voor je Er wat slechte waarde dat hij in de gevangenis begon met we de heel niet daar heeft hij niets anders gedaan dan dat hij niet begrijpen kon waarom dat hij van een troon en waarom dan zijn hem in en boeien want die mensen die hebben geen zonde, dat is een hel. Die mensen hebben geen schuld, en dat is een hel. Die mensen mens kent hun bruggen niet, en dat is een hel. Daar werd vreemd en ontdekt mijn ogen, dat ik aan schreeuwen de wonderen in de rest. Maar de staat in dat woude gevest, als hij hem benauwde, zou ik die koperen ketenen. Waarmee die geboel tegen het het was. Dat was nog niet genoeg. Om een nacht te leren bidden. Dat was nog niet genoeg om in de schuld te zijn. Dat was nog niet genoeg om te vernederen. Maar de staat als hij hem benauwde. God maakte het hem zo bang. En die maakte het hem zo benauwd. Dat hij op stikken toe, ik wenk voor de jam. Als men deze zaken in het hart en liet, dan grijpt men naar een streek. Dan grijpt men naar een struik. Dan zeggen ze man voor u voor eeuwig te laat. En wat ligt aan de wind? En hij benauwde hem. Hij bracht hem de dus schuld uit. Hij liet hem zijn afgoderij in zijn leven. Hij liet hem zijn oeren in zijn leven. Hij liep in zijn moeder, hij is heerlijk. Hij liet hem het bloed zien van af. God, volk wat hij vergroot, had. Ik zal het hun ordentelijk vooroverstel. En dat in de duidelijke afdrukken van de heiligheid God, waarom die de van de rechtvaardigheid God, de welke en verdoemde waarlijk geliefden. Hier zie je vervuld met 91. Hij zal mij aanroepen zetten. Ik zal het hem zo benauwd maken. Dat hij overal wat hier roepen zetten. Help, help heren. O God geeft en verkeeft. De bekeering van mijn En al hij hem. Dit. Doe te wonen. God wilde niet van hem. af, we kon niet van hem af. Krachten dus zijn. Evige niet. God maakte het hem zelf. Benauwd. Hij moest roepen. op wachten. Hij moest roepen. Niet. Om enige lucht. Om enige lucht. En als zij hem benauwden, doet. hij hengt. En en daar wil de grote mensen. Oh, wat hij. En dan staat er ernstig, Ernstiglijk. Wat wil dat woord die ernstiglijk zeggen? De schuld de hem. Zijn zonde de hem. Zijn scheiding drukte hem. Zijn moorden drukte hem. Hij heeft het uitgeroepen. Oh, God die redde de moorden hier rijden spot, hier de goochelaar. Hier heb ik de man die de eeuwige verdoemen heeft, mijn waarde gemaakt. Dat ernstig bidden we niet. Ernstig bidden we die al te zeggen. Als mijn ware eer aan het is, waarom moet mij verdoemen. Toch heb je een weg waar je je kan verdoemen. U moet, u moet, als ik niet op mezelf, dan moet u me wegwerken. Maar als je dat verbond wat krijgt met onze vijfde uur, dan kan het wel eens zijn, dat te we zien. Zo daarop, zo onberechtig. Die niet meer weet links of rechts te gaan. Dat ze de hand hier is neerleggen en wegweren in het sterven. Bij de slechtste bekekenheid, ik ben nog wel slechter, maar zou u mij nog kunnen doen. Die staat erin, die is er zo goddeloos afgemaakt heeft. Je weet, ik heb het ook goddeloos afgemaakt. Zou u nog naar mij nog kunnen komen? Die zegt u zelf in de wereld, en uit wat zijn de heren hoort? Have you the old brothers in check for finally? You can hear his sound. That is what you want. That is you will. That ain't for the Lord. That ain't for the Lord. That ain't for the ain't for the Now I do it. I don't know if you want. I that. know if you want. All right. And the And And And he's got saved ze zeggen, dat is, je moet pleiten, maar God moet je pleiten leren. En als God je pleiten leren, dan blijf je aan God gaan. Voor één dag verdoemd voor één dag verdoemd. Dat pleiten. Hoe loopt het af met die naam goed tegen? Ja, dat loopt het zo goed. Oh, je moet eens weten geleden. Wat een beleid. Schap in de hemel. God hoort zijn eigen weg. God ziet zijn eigen weg. En God dan straks zijn eigen weg. Zwaar. Als ik die mijn nacht zou horen. Met eerbied gesproken. Met eerbied gesproken. Dan schreeuwt hier. God om God. Overlof te worden dood op. Waarvan de waarheid hem is en hij verneemde de zicht weer. ik geloof, dat deze verbreiding zoet en bitter is, dat deze verbreiding liefde en smattig is. Met Hier heb je een evangelische na nadat Mozes te weten. Daarmee dus schulden in zijn oordelen, en in zijn eeuwige veroordeel in de Lezen we niet. Deze verleden die vloeit uit de zee van deze. En dan krijg men nacht en te zien wat God voor hem beweegt en hij voor ons verleden. schiet er niks meer over als schuld en schuld. Verledenheid en verledenheid. En dit noem ik. Een zoete smet, een liefelijke smet. Ik denk, als je hier een bezoekje gebracht te hebben aan mijn nacht, toen je een en al water was geweest en zo, dat je zei: laat, laat maar eens Laat maar laat maar nooit meer op nooit meer. Hoe bitter de tranen worden, hoe groeter voor je, hoe smettelijker de tranen, hoe meer aangetroffen wordt op je. Maar wat weet men dat toch? Die weet om vergeving, man, man, man. Hoe durf u te vragen, men dat te onvergeven? Hoe durf u zo'n goddeloos monster die God, de levens, de God de volk verbeugt is en verbeidt door deze zaak? Waar haalt u de moed vandaan om tot een verkeerde uur te vinden? Om te bidden tot een vertoornd God, men Waar haalt u die moed vandaan? Hoe durft u dat? Die verloren zoon, die durfde zo niet in huis te stappen. Je moest eerst eens een beleidende doen. En u, en u hoort zo. En dan zou die kot zijn. Ik moet, ik word gestuurd, ik word gedreven. Ik kan niet handen en ik wil niet handen. En er zal nooit anders worden dan zijn één van doorroepen, blijven roepen. En wat me we kunnen in de hele Dat, nou. Dat nou. oh, nou is een naam. Dan Oh, een dit is Oh, een nou dit is en het een naam. Een is het een naam. Een naam is het een naam. Een naam is het een naam. Een je en voor een verleende voor het aangezicht van de God zijder vader. Hebben jullie ook een vader in de neef? Hij doet wel eens aan de God van je oude knie Wij moesten zeggen, ach, mijn moeder heb je en mijn vader op maar die staat er die staat er mijn hart op slot. De Bijbel op slot. En de hele leef op. En hij liet zich verbinden. Mooi ik. Had ik dat nou kort in eenvoudig zou maar gezien, Dan zou ik zeggen. God gaf zich rond. God gaf zich rond. Hij liet zich verbinden. En hij zei het zendbrief zijn aan de is. We hebben gehoord de baal. Tijdens zo'n andorigheid. Waar blijft dan mijn nacht van de strijd? Tijdens voor mij tot zonde. waar zijn de mannen van de Mijn zoon zo naar de helft van waar is dan de hel van mijn nacht men brengt dat de endige dood te Wat blijft dan de dood van de nacht? Men brengt zich volkommelijk verteerd in de hitte van God. Wat blijft dan nu de toren van de nacht? Voelt u verliezen. Wat een ontzagvelijke, zoete openbaring. Uit het terwijl God. gods in zulke monsters. Hij zag den gekruist. Hij zag den bebloede. Hij zag den stervende. Hij zag hangen. Den beloofde Nastia's aan die de wacht. De welke van de toren God. Gedragen tot de liefde De eeuwige geramdschap God gedragen. Tot de eeuwige barmachtigheid God. De eeuwige rechtvaardigheid God. Omheld zijn gekust. En verworven. En geld en de gerechtigheid. Waarin die goddeloze manast zijn schuld betaald. Zijn zoon werd geworpen, en een zee van eeuw wordt er vergeten, dat ik de kamer neem denk. Dat die gevangenis een residentie geworden is. En Palijns God verliefde. Hij zag niets meer dan een verstroem. God. God is liefde. God is liefde. Heb die uitgeroepen onder de toren, toch? Verlaat! Verlaten, verlaten voor even. Maar nu moet hij ervaren. Wie zal in de schulders in je neembrengen. Die daar is vervolgd. God heeft het hier ervaren. Menastafrein gemaakt. Als vruchte van de banden. Van die reedige te middelen. Terwijl we een bedag houden. Voor zijn ganse kerk in en mordhuis. En de waarheid vervullen zal vader. Maar ik wil. Dat degene die geen mij gegeven heeft. Ook zij mogen waar ik Deze menacht. Is vrijgemaakt in banden. Wat meer dan de stand hoort. Als het geen uiterlijke gevangenis zijn. Dan zal het alles geestelijk worden ingelekt. En geestelijk worden beleefd. Toch als men naast aan de hand. De God van mijn vader is, dat is ook mijn God. Ik zal haar zeggen: Je hebt een familielam, want Christus is het land. van de hele familie van Christus. En God is de God van je vader. Hij zal haar voor God. De God van je moeder. Diezelfde God. Datzelfde geloof, datzelfde bloed, die diezelfde gerechtigheid, diezelfde heiligheid, diezelfde gemeen, Dan krijg je en trek naar een land waar je ouders heen zijn en je ouders niet meer zijn. Hij was vader geloofd en hij bracht hem, weet het er dat er nooit gebeurt. Dat is nog nooit gebeurd. Dat die koning gevangen genomen door een andere koning. vrijgelaten, losgelaten En wedergekeerd is naar Jeruzalem weer op de troon geplaatst. Nooit. En het drachten te Jeruzalem. En als dan ben had dat terug. Op al wat gepasseerd is. Dan heeft hij een vestiging. Toen. Toe, toe, kende, men heeft Dat de Heere God was, verslonden in God, en verzadig met God, en drukkelijk met de gerechtigheid van de beloofde imam Mocht men dat zag aan eigen, in de God van zijn paard. En hij had ermee thuis komt en gegeten, de mooi dat hoofdstukje nooit leest. En hij krijgt de vruchten lezen. Die na zijn bekering op een baas komt. Want elke boom wordt aan zijn vrucht gezet. De tempel wordt gereind. daar voor het land thuis, en, en, en, en, en, en. Daar zei ik er ook aan. Mijn dat in de orgaan van Juda. Dat zijn de heren. Zouden vrezen, dat je zelf in de nacht Maar nu vernieuwd, tot keren, tot amen. Oh, een enkel woord van geen gezegd, wordt. Van geen wat nooit uitgezegd wordt. Maar wel wat alleen door u ingelegd wordt. En kan blijven liggen. En diepen en verdiepen dat er nog een biddag geboren wordt. Gelijk als bij een menager. Oh, toen hij daarachter stond. Toen heeft hij het ervaren met zijn grootvader daar. Heilig zijn hoe u weet. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Toen heeft hij ervaren, die man. Die ten hem doden toe vervolgd heeft. In zijn profezie. Ik dank u Heer dat hij. Toornig op mij geweest. Uw u, Zorn is achter en zij te met. Wij zeggen uw naam hartelijk dank dat deze bekeren van zulke zon. Niet alleen gebeurd is, maar in uw woord beschreven is, en zal blijven. Tot moed dergene die geen moet meer Tot hoop waar alle hoop verloren is. En waar niets meer is afgevuld. Zonder oordeel en vervloeking. Daarin zonder de leven. En uit de vervangenissen. met behoud van weg en recht. Terlop, de eeuwige verlossing. Amen. Den tachtigste daar van het elfde of laatste zand, Het elfde van de tachtigste bestalm, behoud ons, heere der legermachten, zo zullen we ons vooraf al wachten. Zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons uw liefelijk licht, van uw betroosten aan. Dat is het elfde van het dag, zuster